Antwoord heeft, heeft het. het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. Live. ZFM. Met. Met. Met nu. ZFM luncht. De seks, drugs en klassieke muziek van Cacciaturio. hele speedy space muziek was dat. En uh, dat had je bijvoorbeeld bij de Beatles ook. Eind 60e jaar hadden de Beatles zo'n project. Beatles Goes Classic. <lacht> Die... Uh, The Academy of George Martin in the Strawberry Fields. <racht> en toen heb ik een instrument geïntroduceerd bij de Beatles. Uit Nederland, een Hollands product. Dat vonden ze fantastisch. Wauw, dat kenden ze niet. Het is een uh, klaversymbol uit Delft, dames en heren. Laat 14e eeuw, echt zo... 1628, zo echt heel laat 14 e eeuw. De, de poten zijn van de Hubo. En hier speelde ik op he, samen met de Beatles met John Lennon en zo van die Hollandse liedjes van. Uh... I'm a hole where the rain gets in. Ik ging over een jongetje dat met zijn duim probeert een dijk dicht te houden. He. Tries to close a dike with a thump. Die was speciaal voor u. Nee, maar uh, dat vonden ze, wat, wat daar uitkwam aan Nederlandse ideeën... dat vraten de Beatles, hè, dat vonden ze fantastisch. Wauw. Ja, ja, ja. Wij hebben die naam, hè? gek is dat. Hè? Vroeger was het kaas, klompen, molens en zo. Maar tegenwoordig is het land van Wim Kook, Zo staan wij algemeen... Uh... En met van Mierlo erbij is het sniff en snuifje. Hè? <lacht> Waar staat de drank, Daisy? Die hoge snelheidslijn bijvoorbeeld, hè? die is lang op. Yes. Maar je doen dat honderden jaren. Dit is een oude verpakking, dames en heren. Dat is de oude snuifmeel zat hierin. Hè. Dat is de oude spelling, ziet u dat? Pannenkoekmeel. Hè. Wat is het nu mevrouw? Is... Pannen, hè. Wordt in meerdere pannen wordt het ge gebreid. Uh, pannenkoekenmeel. Pannenkoekenmeel. Ik doe overal een N tussen, dan ben ik gedekt. hè? De inhoud van dit baklinden. Kom. Dan. Door al die spellingsvernieuwingen zijn we nu eindelijk op het niveau van zwiebertje aangeland. Hè? Dum, dum, dum. Saatje, een kopje, een koffie. Dum, dum, dum, dum. Nee, maar hier speelde ik op. Op dit instrument met samen met John Lennon. Waar ik nog steeds contact mee heb. Via internet gaat probleemloos. Ik e-mail wel eens naar John hoe het met zijn vrouw gaat en zo van. Joko Joko. <lacht> Sex, drugs en klassieke muziek. Nog een heel klein voorbeeldje. Op ZFM wordt iedere hou hou die Wat was dat? Uh, de Swinging Blue Jeans. Aan liedje van uh, Little Richard, natuurlijk. En het heet The Good Golly Miss Woo Woehoe! Ja, ja, lekker hoor. Oude 60s, lekker zo. Oh, oh, maar dit is weer even actueel. Dit zijn de Shepherds. Of nee, dit is Shepherd. The Shepherds, <laughs> wat anders. Shepherd heet de band. Let me down, easy. So You're crusading to tear us apart It's clear now I know you're gonna leave me So disappear now I won't get in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 Cocks begin to crow And the old buck rabbit sings Stop it up, you jump up we'll All the little ducks do quack, quack, quack <laughs> The cows all move, The bull does too Everyone says, how do you do Down on Jolli's farm De Bonzo Dog Band. Gisteren hadden we ze al in de vaniljaren, maar... Deze wilde ik u toch niet onthouden. Jollity Farm heet het. En er is in uh, Nederland ook een versie van... van de Disneyland Band met Jacques Die hebben bent in het Nederlands dan. Hij heet de, de Boerderij. Ja, zo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 Ja, wie hebben we vandaag aan de telefoon? Als het goed is, is dat Floortje. Klopt dat? Ja, klopt. ja ik ben Floortje, een jongerenwerker bij Pluspunt. En ik heb weer een, uh, een leuke nieuwe vacature. Vertel. Uh, dit is een hele leuke vacature vanuit uh, het dierenasiel in Zandvoort. En zij zijn op zoek naar een jongere die graag uh, wil komen helpen om de oude kranten op te halen bij de bibliotheek in Zandvoort. En die dan vervolgens te brengen naar de dierenasiel. Want de dierenasiel gebruik, uh, gebruiken die kranten voor, uh, ja, voor het schoonmaken van de hokken... Uh, en voor in de kattenbakken... En... Die kunnen die kranten heel goed gebruiken en uh, de biep die heeft ze niet meer nodig. Dus ik uh, yeah. zou er heel graag iemand uh, willen, die, want er is nu een vrijwilliger die deze klus altijd doet voor ja. het dierasiel. Maar uh, die zou wel heel graag wat hulp willen gebruiken. Dus de vrijwilliger zal dan uh, niet elke maand dit hoeven doen, maar die stemt het dan af met degene die het nu al doet. Oh, dus dat gebeurt één keer per maand? Het ja. vervoeren van die kranten. En, en in welke hoeveelheden moet ik dan eigenlijk denken? Want je ziet natuurlijk vaak uh, jongeren die, die gaan natuurlijk dan op de fiets, neem ik aan. Mm -hmm. En die hebben zo'n ja, krat voor met, op de fiets. Wel, ja, of, of met de fietstas of inderdaad een krat of uh, een goede tas. Uh, daar moet het wel mee lukken. Ja, en, en, en dat is toereikend voor die ene keer per maand. Ik bedoel, dat gaat wel lukken op de fiets, dat je één keer rijdt. Of moet je meerdere keren rijden met de fiets? Nou, dat, um, ik ga ervan uit dat het te doen is in één keer. Want ja. uh, degene die, die deze vacature aan mij heeft uh, uitgezet... Die, ja. die heeft gezegd het is een leuke klus voor een jongere. En uh, ja. die weet natuurlijk dat jongeren geen auto rijden. Dus dat... Uh, dat moet wel te doen zijn in één keer. Ik denk wel dat het inderdaad handig is om of goede fietsstassen of zo'n goed krat op je fiets te hebben. Dat je ze ergens in kan doen, die kranten natuurlijk. dan Onder de snelbinders, wat zijn dat nou? Oh ja, snelbinders, goede snelbinders. Goede snelbinders. Ja, ook nog kunnen. Nou. En misschien is het de ene keer wat meer dan de andere. misschien is het dan nodig om een keer, twee keer te fietsen. Maar dat moet echt gekeken worden. Ja, dat kun je per keer natuurlijk bekijken. Precies. Ja. Helemaal mooi, Floortje. Leuke vacature. Ja, dus, ja als uh, iemand, uh, dat iemand luistert en denkt, hé, hey, dat is leuk voor mij of voor mijn zoon of wat dan ook. Dan helemaal, uh, ja, helemaal leuk, ik ben benieuwd. En, de, en uh, geïnteresseerden mogen met jou telefonisch ook contact opnemen? Ja, dat is telefonisch op 06-363-00809. Ja. Of dat mag via, via de e-mail. Dat is f.palk.plus.zandvoort.nl. En dat anders is het uh, ook... na te lezen ook, hè? Ja, en op, op de Geef is dan ook op Fip Zandvoort. En daar staan ook mijn contactgegevens nog een keer. Dus, uh... Super, helemaal mooi. Ik hoop nou, dat yeah. je heel veel mensen gaat krijgen. Zo is dat, hè? Nou, ja, ik hoop het ook. Okay. <laughs> ik hoop het ook. In ieder geval jullie heel erg bedankt voor de aandacht. Ervoor. En jij ontzettend veel succes, Floortje. Jou, bedankt. Oké, okay. okay, okay. dag, dag. Jou, dag, Doortje. Dag. Doeg. Jou, jou. Ja, en u kunt de vacature natuurlijk teruglezen, dames en heren, straks op onze Facebookpagina. Zandvoort luncht op Facebook. Ja, op Facebook, waarom En ook uh, natuurlijk bij, uh, bij Vip Zandvoort. Welk schöne Ari singen ze voor ons? Kennen ze von van Görschlund? Ja, maar Görschlund is nog niet einmal geboren. Ik singe het trotzdem. Aan deze muziek herkent u natuurlijk. Aan deze muziek herkent u natuurlijk allemaal, hè? Toch? Herken jij dit, Bobby? Ja, natuurlijk. Summertime. Fantastisch. Van Porky en Bess. Ja? Oh, jongens. Nou, daar heb jij wat mee, hè? Met Porky en Bess. De wat? laatste tijd wel, ja. Want ja. ik mag uh, kaarten weggeven. Ja? En uh, ik heb al vier kaarten mogen weggeven met de prijsvraag. Ja. Maar ik heb nog twee kaarten over. En vandaag moet ik doorgeven aan de organisatie... voor wie de kaarten klaargelegd gaan worden. Ja. Dus er is nog uh, zo'n kleine anderhalf uur. Kunt u kans maken op deze twee kaarten... voor het prachtige opera spektakel wat zich binnenkort gaat afspelen in Amsterdam in het Raai Theater... Ja. Het, het, is de, het is de originele cast, hè? De, of tenminste origineel kan ja, niet meer. Natuurlijk, nou, ja, maar, goed, het maar. Het is de New York Metropolitan Opera die, die, ja. uh, die, die naar Nederland komt. En die van 3 tot 14 maart. Dus Porgy en Bess in de, ja, de originele setup, zeg maar. Met 130 man. nee hey. ja, ik, ik heb ik niks het? gezegd. Nee, ik heb het <laughs> Nee, maar we gaan het anders doen. Ja. Kijk, we gaan gewoon zeggen: die, die, die, die, prijs, die prijsvraag. We gaan nu gewoon zeggen... Reageer, degene die nu het eerst reageert... Ja, of bel, bel nu gewoon naar de studio voor twee uur... en dan heeft u nog twee kaarten voor drie maart. Want dat was hem, hè? Drie ja, drie maart, ja. maart, de avondvoorstelling. De avondvoorstelling in het ja. Raadtheater. En het is een prachtig spektakel. Dus als u uh, die kaarten wil hebben... we hebben er nog twee. Ja. ja. Want die prijsvraag, dat duurt allemaal weer lang... en dan moeten we Ja, nog dat aanpakken. is ook zo, die gooien we dus, eraf. Uh, die gooien we eraf. Dus als u nu, voor twee uur, reageert... Op telefoonnummer 023. En dan? Want ik weet het andere nummer nooit uit mijn hoofd. 303-93. Ja? Nee, 303-93. Is dat toch goed? 57 303 oh ja, en 023 daarvoor. Ja 573 Ja, ja oké. Okay. Dus als u op dat nummer reageert voor twee uur, krijgt u Dolly aan de telefoon. En de eerste die komt, de eerste die belt, die krijgt dus die kaarten voor Porgy Bess. De New York Metropolitan Opera. 130 man maar liefst komt er naar Nederland toe. Ja. En uh, dat is in het Raadtheater en u kunt dat spektakel dus dan bijwonen. Op maandag, uh, op 3 op maart. maart. Dat ja. is dinsdag 3 maart. Wonderen. Ja, klopt. Oké, okay. goed. Nou, u hoort even een klein stukje op de achtergrond natuurlijk Summertime. Want dat is, uh, dat is een van de bekendste werken uit uh, deze prachtige opera van George en Ira uh, Gershwin. Jawel. Dus reageer mensen als je erin wil dat is de moeite waard dit is chef special red, like a a sketch, go and a in show now still young yet old now I ain't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 Ja, JF Special was dat en Still Don't know. CFM wordt iedere gouden ouwe. Belatina. <lacht> ja, nou, dat is weer zo'n lekkere ouwe, hè? Oh, wacht even. Dat gaat niet helemaal goed. Sorry. Even verkeerde planning. Er is helemaal geen gouden ouwe, dit is een nieuwe. The things you say in way remind me how it should be. Hold on, hold on, hold on, hold on en trace in a wide open space low oh, your beautiful face I see op een it's the way you walk and the way that you talk to me you're God's gift to my world the prettiest girl and I feel like I live a dream the silence I fear the morning sun so just hold me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 voor Zandvoort en de regio. En hier is het regionieuws met onze eigen enige... echte, fantastische, ongelofelijke... Dolly ten Oh yeah. yeah. maar, oh, yeah. maar, ho yeah. maar. Yeah. <laughs> Zo yeah. kan die wel weer. <laughs> yeah. Yeah. Uh, oh, oh, oh. Je gaat je hier nog de ster van het programma voelen. <laughs> ja, lieve mensen. Hier volgt dan inderdaad... een update van het regionale nieuws... van 26 februari. De volgende keer dat u mijn stem hoort... zit we alweer in maart. Maar dat even terzijde, dat was geen nieuws trouwens. Het college van BMW van Zandvoort heeft op 17 februari een besluit genomen... om een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Noord-Holland aan te gaan... met betrekking tot informatiedisplays bij zes bushaltes. De gemeente wordt eigenaar van de displays en is verantwoordelijk voor het beheer. De provincie plaatst en neemt het technisch onderhoud ervan voor haar rekening. De samenwerkingsovereenkomst blijft minimaal tien jaar van kracht. De politie heeft dinsdagmiddag rond kwart voor twee... op de Previnere straat twee mannen en twee vrouwen aangehouden. Zij worden verdacht van het plegen van verschillende winkeldiefstallen... in het centrum van Haarlem. De aangehouden verdachten zijn tussen de 19 en 33 jaar oud... en ze hebben geen vast adres in Nederland. Het winkelgedrag van de verdachte viel surveillerende agenten op... en uiteindelijk konden ze bij een geparkeerde auto... in de straat in Haarlem worden aangehouden. In die auto trof de politie de nodige nieuwe kleding aan. Aan sommige kledingstukken zaten zelfs de labels nog. Alle kleding is in beslag genomen... en de verdachten zijn ingesloten en zitten nog vast. De komende tien jaar sluiten in Nederland 200 van de 400 politiebureaus. Het politiebureau aan de Koude Hoorn blijft in ieder geval open. Dat blijkt uit de lijst die minister Ivo Opstelde publiceerde. In de omgeving van Haarlem valt het verder ook mee. In Zandvoort blijft het bureau op de Hoge Weg open... en zo komt er in Haarlem op een nog onbekende locatie een groot steunpunt. En deze heeft ongeveer dezelfde functie als een politiebureau... Ook in Overveen komt een groot steunpunt... en in Heemstede op het Raadhuisplein. En nog op een onbekende locatie in halfweg komen de kleine steunpunten. Dit worden dan satellietlocaties die ter ondersteuning dienen... van een politiebureau van een team. Bewoners kunnen daar ook terecht voor aangiften... en om agenten te spreken. In de Haringhaven in Amuiden is woensdagavond een vissersboot uitgebrand. Er vielen gelukkig geen gewonden... De brandweer heeft nog een poging gedaan het bootje te redden, maar dat bleek te vergeefs. De brand werd ontdekt door de bemanning van een sleepboot in de haven. Zij alarmeerden zowel de havendienst en de brandweer. Op het moment dat de brandweer arriveerde sloeg de brand al wild om zich heen vanuit de stuurhut. Schiphol is voor luchtvaartmaatschappijen goedkoper dan de grote concurrerende luchthavens in Londen, Frankfurt en Parijs. Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarin zijn onder meer de luchthavengelden en overheidsheffingen van 10 andere vliegvelden met elkaar vergeleken. Daaruit blijkt dat de kosten voor starten en landen op Londen-Heathrow gemiddeld 141% procent hoger liggen dan op Schiphol. Frankfurt is 54% procent duurder en op Parijs-Charles de Gaulle moeten luchtvaartmaatschappijen gemiddeld 47% meer betalen dan op Schiphol. Ook de luchthavens Londen, Ketwick en Van Zürich, München en Madrid zijn duurder. En de vliegvelden van Brussel, Istanbul en Dubai zijn goedkoper dan Schiphol. En de positie van Schiphol wordt verwacht alleen maar beter te worden... nu de tarieven met ingang van 1 april met 7% worden verlaagd. De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland Holland, werken in het weekend van 6 en van 13 maart 2015 gelijktijdig aan de Leijmuiderweg en dat is dus de N207. Het verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met enige vertraging. Tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vanmiddag passeert het bijbehorende warmtefront... Uh, wat vanochtend is ingetreden. En dat later wordt gevolgd door een koufront. De bewolking heeft dan ook de overhand... en na een meest droge ochtend gaat het vanmiddag regenen. Vooral aan het eind van de middag, als het koufront passeert... regent het flink door. De zuidenwind neemt toe na vrij krachtig in de polder... en na krachtig tot hard aan zee, windkracht 5 tot 7 en draait naar de koufrontpassage naar het noorden tot noordwesten. De temperatuur stijgt dan naar 8, bijna 9 graden. Vanavond regent het afhankelijk nog... maar halverwege de avond wordt het weer droog. Ook komende nacht blijft het droog, maar wel overwegend bewolkt. De noordwestenwind waait matig in de polder en krachtig aan zee... en de temperatuur draait naar waarde rond de 2 graden. Ik bedoel, daalt naar waarde rond de 2 graden. Morgen profiteren we van een uitloper van het Azoren hoge drukgebied. En daardoor blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon. De matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind neemt geleidelijk in kracht af. En krimpt naar het westen en de temperatuur stijgt naar 6 tot 8 graden. Tot zover het weerbericht. What? Onvergetelijke platen uit de 60e jaren van de vorige eeuw. Bintang's met Travel in the USA. PJ Proby met Hold Me. PJ Proby die ook nog een blauwe man nog deel heeft uitgemaakt... van de Nederlandse formatie Focus. Dat zanger, ja En uh, als laatste natuurlijk Tommy James en de Shondells. Moni, Moni. Ja, en dan weer eventjes naar. De huidige tijd. Teach me how to dance with you. Oh -oh. Zwalken door de diverse periodes van de popmuziek in het programma. Dit was weer eentje uit 2015. Courses en Teach Me How To Dance With You! En dan gaan we weer terug naar de 60s. Ja, natuurlijk gewoon. De, of misschien zelfs wel de 50s, denk ik eigenlijk. Ik denk dat dit nog ouder is dan de 60s. Ja, ja, echt. Dit zijn Duran de The Diamonds en The Wanderer. Later is het uh, ooit nog eens dunnetjes overgedaan door Stadis Quo. En dit is weer even 2015. Hè? Ik zei wees walken door de tijd. Shots by Imagine Dragons. Legend Dragons! Waren dat? Jawel! En dat heet Shots! Ja, ik had nog een leuke klaarstaan, maar die, die uh, houden we te goed. Tot morgen, want uh, dat red ik niet om die nog helemaal te draaien. Dan moet ik hem halverwege afbreken. En daar is hij te leuk voor, dus dat doe ik niet. Ja, zo ben ik ook weer. He, dat doe ik dus gewoon niet. Nee, vind ik zonde. Dat is een leuke plaat. Dus, uh, we gaan naar de slot -tune. We gaan eruit. Ja. En, uh, ja, morgen ben ik er weer. Gezellig hè? Vrijdagmiddag, 12 uur. Jawel. Wederom een nieuwe ZFM Lunch. Voor nu zit het erop. En, je uh, hoeft uh, niet naar een andere zender over te schakelen, hoor. Dat is helemaal niet nodig, want uh, er komen nog uh, hele leuke programma's vandaag bij ZFM. Zometeen eerst de Matchbox natuurlijk. Niet met Bart, want die is op vakantie. Tenminste, dat geloof ik. Hij zit ergens in Engeland, geloof ik. Durft. Maar uh, Willem neemt het over samen met Hans Wassenaar. En Hans Wassenaar gaat om 4 uh, uur alleen door, denk ik. Met uh, Muziek Boulevard Live. Vanavond hebben we nog Alternative FM natuurlijk. En uh, daarnaast ook nog een keer uh, tussen een app en een vloed. Prachtige ballet met Cheryl Dijven. Nou, kortom, er valt weer genoeg te genieten vandaag bij dit prachtige radbouwsjezon in Zandvoort. Ik ga de dicht dichtzetten en u kunt nog even genieten van de uh, Crusaders met uh, Thank You for Letting Me Be Myself. Nou, dank u dat u mij mezelf liet zijn. Uh, Dolly, bedankt ook hè, voor alles wat je weer gedaan hebt vandaag. Heel graag gedaan, Ruud. En dat... uh, ik wil vooral de luisteraars bedanken voor het luisteren. En uh, blijf aan de radio hè, ja, bij blijf CFM op, uh, vandaag. Ja. ja, wij wel blijven, hoor. Aha. Ja. Anders komt Dolly je persoonlijk op je... Ik ga checken straks. Ik ga ja. alle straten doorlopen... om ja. te kijken of de radio ja. aanstaat. staat. Ja. ga ik overal luisteren door de brievenbus. Door de brievenbus. Ja. ja. ja. En als je niet aanstaat... No, no, no, no, no. Er zwaait er wat voor je, hoor. Ik bedoel, dus ik zou hem maar aan laten staan. Goed. Nou, bedankt voor het luisteren En tot morgen maar weer. Ja. Yeah. Tot vrijdag voor mij. In ieder geval. Yeah. Ja, ja. Morgen is vrijdag, hoor. Oh, is oh, morgen, morgen vrijdag? Oh, god. Het is toch niet te geloven? Het gaat veel te snel die week. Ik haal het niet bij. Nee, want vrijdag hebben we weer een mooie voor draai door, hè? Ja, dat is mooi. Ja. Oké, okay, ga het morgen over hebben. Helemaal oh. goed. Tot morgen. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Doei. Doei. Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Later wachten bij het NOS-journaal. De Universiteit van Amsterdam neemt een student op in het college van bestuur. Het is nog onduidelijk of deze toezegging genoeg is voor de actievoerende studenten om hun bezetting van het maagdenhuis te stoppen. Volgens het blad van de studentenraad heeft de universiteit ook nog beloofd dat er meer geld beschikbaar komt voor een aantal studierichtingen. De studentenprotesten lijken zich ondertussen uit te breiden. Ook studenten van de Universiteit Groningen dreigen met acties. Ze hebben een groep opgericht die net als in Amsterdam meer inspraak eist. De vriend van de overleden, Michelle Mooij uit okmaar is vrijgesproken van betrokkenheid bij haar dood. Wel heeft hij vier jaar cel gekregen voor mishandeling en verkrachting van de 24-jarige Michelle, die in 2010 dood werd gevonden in haar huis. Haar lichaam hing aan een koord, maar volgens de rechter blijft onduidelijk wat de precieze doodsoorzaak is. Wel is bewezen dat haar vriend INA haar in de nacht van haar overlijden drie keer mishandelde en verkrachtte. Volgens de familie van het slachtoffer heeft ze geen zelfmoord gepleegd. Aanhangers van IS hebben in een Iraakse ruïnestad grote vernielingen aangericht. Daar hebben ze een filmpje van op internet gezet. Te zien is onder meer hoe een aantal muren, die duizenden jaren oud zijn, met boren en sloophamers neer worden gehaald. Ook worden standbeelden omgegooid en andere kunstschatten vernietigd. De IS-strijders zeggen dat de beelden leiden tot afgoderij. In Rotterdam zijn aan het begin van de middag de eerste supporters van AS Roma aangekomen. Enkele tientallen Italianen landen op het vliegveld rotterdam De Heek Airport. Er is veel maar een succe op de been om ze op te vangen. Alle Roma-supporters worden naar de oude haven van Rotterdam gebracht. Daar moeten ze in kroegjes wachten totdat ze naar de Kuip mogen voor de wedstrijd tegen Feyenoord. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en midden wat lichte regen. In het oosten schijnt af en toe de zon en het is 8 tot 11 graden. Dit is ZFM.